Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 4 kilometer file tussen Afrit Haarlem-Zuid en Bad Dorp. 2 kilometer op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Na een ongeluk, de weg is weer vrij. En ook een ongeluk op de A27 Gorkum richting Utrecht bij Hagestein. 2 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zandvoort. Een zomerhit. <SSSSSSSSEN> Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 It'll come to pass He can do things for you Make your heart feel glad Look in the sky Predict the rain He can tell when a woman's got another man He's the one yes, He's the, one. Yes, he's the one. yes, he's the one He's the one, he's the one The one they call the seven son He knows what's shaking most every day He says things that'll make you flip all the way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 and